Overdag ook regen, mogelijk met onweer. Aan zee een harde tot stormachtige wind. Het wordt vanmiddag 12 graden. Maandag bewolkt en geregeld buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. PNN. De wereld. De wereld. De wereld. De wereld van Filemon. Ja, welkom in deze wereld. De wereld vooral van alle Nederlanders die in het buitenland zitten. In dit programma vergelijken we Nederland met de rest van de wereld. En dat doen we met behulp van Nederlanders die uitgevlogen zijn. Die op de een of andere manier Nederland hebben verlaten. En die ergens anders een goed heenkomen hebben gevonden. Tenminste, dat hoop ik. Uh, een prachtige reis staat ons te wachten. We gaan naar Australië. Daar beginnen we. Eigenlijk aan de andere kant van de wereld dus. Dan gaan we naar het noorden. Daar komen we uit in China. Daar zit Ellen Petit, Die altijd een mooi verhaal klaar heeft. Daarna gaan we... Uh, helemaal naar het westen of helemaal naar het oosten. Het is maar hoe je het bekijkt. Dan kom je in Amerika terecht. Uh, en daarna zakken we af uh, naar het zuiden... en dan eindigen we uh, onze reis in het prachtige uh, Bolivia... waar uh, Jester van der Werf voor ons zit... die ook altijd iets leuks te vertellen heeft. En waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over Halloween. Dat is een feest dat er in Nederland steeds populairder wordt. Uh, wordt ook groots gevierd. Uh, en, uh, de, het komt natuurlijk uit Amerika... en uh, daar zie je rond deze tijd altijd al uh, verschillende foto's opduiken op internet. Bijvoorbeeld van uh, Hugh Hefner en zijn vrouw. Uh, die gingen uh, naar de Halloween verkleed als Robin Thicke en Miley Cyrus. En dat zag er ontzettend grappig uit. Uh, en we gaan het hebben over uh, het denken in hokjes. Want de documentairemaker en uh, homo uh, Tim den Beste die heeft een uh, film gemaakt... Om het hokjes denken eigenlijk te doorbreken. Uh, laten we even naar een kort fragment uh, luisteren, want hij zat in de wereldrijd door. Ik heb op mijn twaalfde, dertiende soort van kamer achter, ik ben homo. En daarna heb ik nooit meer verder gekeken naar meisjes. Want je doet dan heel veel moeite om uit de kast komen en mm -hmm. soort van. Uh, nou ja, en dan ben je ineens homo. En dan, nou ja, nu een tijdje later, uh, dacht ik, uh, toen we een nieuwe documentaire wilden maken. Um, Misschien moet ik dat eens gaan proberen, want ik vind het eigenlijk heel eng. En ik wil het eigenlijk niet. Heel veel weerstand voelde ik. Maar juist door die weerstand dacht ik, ja, hier zit iets in. En wat is die weerstand? Ja, Tim de Beste wilde dus het hokjesdenken doorbreken. door als homoseks te hebben met een vrouw. Nou, nu willen wij eh, wel eens weten hoe het er eigenlijk, eh, hoe het er eigenlijk in, qua hokjesdenken in het buitenland zit. Bestaan die hokjes daar ook of zijn ze daar misschien veel vrijer? En wat voor hokjes zijn daar überhaupt? Kortom, het belooft hier een interessant uur te worden. Laten we eerst even een kort rondje maken langs de velden. Kijken of iedereen wakker is en bereikbaar. Marieke Koetsen in Australië, goedenacht. Hallo. Dat klinkt vrolijk. En opgewekt. Ja. Hé, hey, hey, hey, dat is eigenlijk hetzelfde, hè? Wat zeg je, zo vrolijk en opgewekt is eigenlijk hetzelfde. Um, ja, ja, nou, ja, ja, nou laten we het maar hetzelfde houden, ja. De opera house, al daar, die ja. vierde een feestje, Klopt. Hoe zit dat? Het bestond 40 jaar. Het bestond 40 jaar... Mm -hmm. en uh, dus dat moest gevierd worden want 40 jaar is natuurlijk enorm oud in Australië ja, ja, ja, ja, ja, dat, is ja dat is wel is... echt een... dat heb, ik heb daar zo om moeten lachen, ik was uh, niet in Australië maar in Nieuw-Zeeland en dan, uh, ik was daar net, en dan heb je van die hele hysterische borden uh, langs de weg een historical bridge toen dacht ik, nou dat moeten we zien, dat gaan we, gaan we bekijken ja, zeg je een of andere verlopen brug uit 82 maar dat, is, <lacht> dat, is, dat, is, dat heb je daar in Australië dan waarschijnlijk ook veel ja, ja, dat, ja, absoluut. Het is, allemaal, uh, het is allemaal heel jong. Maar ze realiseren het wel. Maar um, ja, nee, goed, het, het is, iets van 40 jaar is inderdaad dat al vrij oud. Maar ben je naar het feestje ook, geweest? Uh, nee, ik ben er niet. Ik niet bij de, de viering. Ik, bedoel, ik ben oh. natuurlijk wel bij die Opferhaus geweest. Maar hmm. uh, niet bij de viering zelf. Het was heel druk. Want uh, de kroonprins van Denemarken en zijn vrouw die, uh, waren er voor bezoek. Ja. Zij is Australisch, dus vandaar. Oh, Oké. Okay. Uh, maar het was echt een grote happening, rest... dus. Ja er, ja, er zijn ook uh, allemaal uh, dingen omheen nog deze week. Het is gewoon de week van de architectuur. Deze ja. week in Sydney, dus uh, nou, ja, het is vandaar ook de viering. Dus uh, nee, ik heb nog genoeg tijd omheen gegaan. Dus dat zal deze week ook nog wel gebeuren. Laten wij het zo meteen hebben over Halloween. En over ja. het denken in hokjes. Ik ben benieuwd. Blijf ik hangen. En een in China. Goedenacht. Hoi, het is vandaag jouw China-dag? Ja, ja, het is gisteren, maar ik maak er een weekend van. <gif> Vertel. Ja, China-dag is door een, door een vriend van mij getrademarkt. En dat is de dag dat je in China bent aangekomen. En, en eigenlijk hebben we allemaal heel mooi het leven hier. Mm -hmm. Dus dat is een dag die je moet vieren. En hoe lang zit je er nu? 2 november, 7 jaar. 7 jaar alweer. En hoe vier je dat? <gif> Met heel veel vrienden en uh, een aantal kroegen. Oh. Ja. als we van jou ja, gewend zijn. Ja, hetzelfde verjaardag eigenlijk. Maar, uh, en dan ga je wel heel nostalgisch uh, uh, verhalen lopen op. Dus over hoe het allemaal was toen je aankwam. En ja, ja. Van en wie je dan kende. Ja. Wel heel leuk. Ja, je, want je bent nog wel blij daar. Ik ben nog heel blij hier, ja. Gelukkig. absoluut. Uh, blijf hangen, want we gaan het hebben over heel iets anders. Over Halloween. En over het denken in hokjes. Tot zo. Remo Kranenburg in Amerika. Goeienacht. Goedenavond, Hé, Het schandaal is hier uh, huge nieuws. Maar hoe zit dat in Amerika eigenlijk? Um, nou, daar zijn we eigenlijk weer een beetje voorbij. Oh. Um, ja, nou, toen Edward Snowden uitkwam met, met verhalen... toen was het hier wel een groot probleem, maar... Nu met het Europese afluisteren, ja, we doen het overal. En uh, dat is niet Amerika, dus uh, dat, onze rechten worden niet geschonden. Dus dat is geen probleem. Maar uh, Obama zit wel een beetje in de problemen, toch? Door, uh, door dit hele gedoe. Nou, of... nou, ze zijn niet heel goed om, te, om door te geven dat ze niet afwisten van wat er aan de hand was. En dan rollen er wel wat koppen, maar niet van Obama. Nee, nee, nee. Het is meer het uh, uh, ziekteverzekeringssysteem, uh, hè? Wat, uh, wat ermee moeilijkheden brengt. Uh, op dit moment wel, ja. Maar goed, uiteindelijk, het is, dat is aangenomen. En dat is gewoon een wet die langzaam en zeker aan het uitrollen is. En ja. de doen een hele, hele open hun best om dat tegen te houden. Maar dat gaat toch niet werken? Nee, nee. Hé, hey, we, we gaan het niet hebben over politiek. We gaan het namelijk hebben over nee. uh, het feest wat uit Amerika komt, Halloween. En over uh, hokjes denken. Tot zo. Oké, okay, tot zo. Jesler van de Werf in Bolivia. Dag, Simon. Hey. Hoe gaat het? Ja, heel goed. Dank je wel. Je bent de enige die dat vraagt van alle correspondenten. Ja, als we het nu toch over hebben, over jou. Ik heb laatst jouw programma gezien op Uitzending gewist. super oh. superleuk. Oh, nou dankjewel, dankjewel. Ik had het alleen willen zeggen. <laughs> ik heb die uitzending met Michael Bogers gekeken. Oh. heel erg leuk. Nou, ik, ik heb... Uh, mijn vriendin zegt dat ik moet omgaan... moet omleren gaan met complimenten, dus... Uh, Ontzettend ah, bedankt dat je dat compliment maakt. Ja. Hey, Graag gedaan. En ben jij ervan... Want ik weet dat jij wel eens fietst en dat jij mountainbikt. Ben je ervan ja? bewust dat op dit moment de Ronde van Bolivia aan de gang is? Ja, klopt. Oh, het is wist grappig je. dat dat in Nederland ook bekend is. Nee, het ja. is in Nederland helemaal niet bekend. Maar ik ben echt een wielerfreak. Ja. <lacht> Oké. <Okay. lacht> dus, ja, want ik stond er wel versteld van. Want over het algemeen is het asfalt hier niet zo goed. Vandaar dus dat ik een mountainbike heb en geen, uh, geen racefiets. Dus ik dacht ook van, ja, waar doen ze dat dan? En, Ach, heb je het gezien? Want ik heb geen idee namelijk. Nee, ik heb, ja, ik heb om eerlijk te zijn, de start was hier, wanneer was dat? Eergisteren, om zes uur s ochtends. Oh ja. En uh, ik was op stap geweest, dus ik, ik, nee, ik was me er toch niet uit. Okay. Maar het was hij wel, het stond hij al in de krant. Navarro na, nou, is uh, die, die is de leider in het algemeen klassement. Voor de, voor de echte ah, Oké, okay. ik, ik zou het eigenlijk moeten volgen, want ik heb het niet gedaan. <laughs> Blijf hangen. Halloween en uh, hokjesdenken gaan we het over hebben. Ook met jou. Oké. Okay. Tot, ja, tot straks. De wereld.bnn.nl. Het is ons e-mailadres. Ben jij een Nederlander die het leuk vindt om zijn verhaal op Radio 1 af en toe te doen. Een Nederlander in het buitenland. Dan kan je mailen naar dat adres. We hebben ook mooie muziek in het programma. Misschien wel de grootste, het grootste soul talent van de lage landen. Chris Berry. En ze doet het samen met Perquisite En Hitchhike. Dat is zo heet het nummer van hun. Ja, dat is best wel een goed nummer. Chris Berry en Perquisite, Hitchhike. Radio 1. Heeft hij de macht in de benen? Philemon Wesseling. BNN. Hier komt de wereld van Philemon. Bij het populaire Amerikaanse tv-programma van Jimmy Kimmel is er een vast onderdeel tijdens Halloween. Namelijk ouders die aan hun kinderen een pijnlijke leugen vertellen. Namelijk dat ze. Al hun snoepgoed hebben opgegeten. Dat klinkt zo. Mommy ate all your candy. Okay, I gotta, I have another confession to make. No, I was just. I eat all of your candy. Nothing. Are you recording me? No. We ate all your Halloween candy. Ja, ik zou zeggen, kijk het is op YouTube. Het is echt ongelooflijk geestig. Dus die ouders die gewoon hun kinderen in één keer vertellen... en dat zelf ook filmen. Want uh, die, die Jimmy Kimmel heeft die ouders gewoon opgeroepen... om, om het zelf met een homecamera te filmen. En die komen dan bij hun kinderen en die zeggen... ja, ik heb uh, al je snoep opgegeten. En hoe ontzettend van streek sommige kinderen dan zijn... is. Aan de ene kant heel erg zielig, maar aan de andere kant ook verschrikkelijk grappig. Uh, een Halloween-traditie dus. En daar gaan we het over hebben. Hoe zit het met Halloween in de rest van de wereld? Wordt het uitgebreid gevierd of kennen ze het misschien niet eens? Marieke Koets in Australië. goeiedag nogmaals. Hallo. Houden de Australiërs van Halloween? Nou, ja, nee, niet echt. Uh, uh, het is hier geen traditie in ieder geval, maar... Uh, terwijl ik dat zeg, zijn er wel overal dit weekend um, Halloween-feestjes. Mm. Maar een trick and treat voor kinderen? Um, nee, dat, dat uh, heb ik echt nergens voorbij zien komen. Je hebt gewoon voor volwassenen, wat je ja. in Nederland ook hebt, dat ze denken: ja, we willen een feestje vieren. En ach het is toch Halloween. Dan plakken we dat, uh, feest, uh, dat thema erop. Ja, precies. En ik had zelf, er is hier een, een Sydney, Nou, er zijn wel meer van die clubs, maar een Sydney Expat club. En uh, die hadden voor afgelopen vrijdag een, een Halloween feest. Mm -hmm. um, en ik was, ik zat donderdag te eten met een paar vriendinnetjes en toen zag ik allemaal mensen verkleed uh, voorbij komen. Um, maar op hetzelfde uh, moment had ik geen overbuur op Facebook gezet um, dat Halloween un Australian is. Oh. En dat. Uh, ja, dat is een doodzonde als je on-Australian bent. Oh, dat, is, oh, dat, dat is niet fijn. Het is niet dat het heel stoer is. Nee, nee. nee want je, nee, je in, echt nee. wel beledigen. Ja, want in Nederland, is, als, als, als bijvoorbeeld iets heel goed is... dan wordt er wel eens gezegd dat het on-Nederlands goed is. Ja. Ja, die chauffeur ja. ja, nee. Marco zo goed is echt on-Nederlands. Ja. Maar, maar, on ja, nee. maar, maar in Australië is dat dus oh, negatief. Ja, nee, on-Australisch zijn dat. Uh, nee, dat kan, nou, dat kan gewoon niet. Dat is een belediging. Dat is dan ook echt wel dat van, nou ja, weet je, bedoel, er hoeft geen reden te zijn om iets niet te doen. Want het is gewoon on-Australisch en dan doe je dat dus gewoon niet. Nee, maar ben jij wel naar een Halloween feestje geweest? Nee, uiteindelijk niet. Ik was... Oh. Uh, uh, vrijdag was ik... Het <laughs> stiekem toch wel wakker dan ik had gedacht. Maar. Uh, en ik had een hele drukke dag erop uh, zitten. Dus. Ik heb het even van gezien gehad. Ik, had ook, ik heb mijn verkleedkleren liggen allemaal in Nederland. Ik ben wel echt dol op verkleedfeestjes. Oh, wat voor verkleedpakjes ja. heb je dan allemaal? Nou ja. <laughs> van, van, van de afgelopen. <laughs> <laughs> dus de pakjes. Dat, nee, goed. Uh, ik, ik, ik, wel, het ligt er wel een thema. Als je moet bij elkaar uh, rapen. Ja, ja, in, in Amsterdam is het ook echt... Ja, het wordt nu weer iets minder. Maar het was op een gegeven moment ook echt heel populair. Je hebt dat de Olympiekfeestjes waar iedereen verkleed was. Maar dat... Uh, ja, ik, ja. Want het is hier een beetje maar bedoel je, speciaal voor Halloween? Of, nee, nee, of nee, nee überhaupt, gewoon nee. überhaupt verkleedfeestjes. Waar jij, jij ook wel voor al die verkleedpakken thuis hebt liggen. Ja, ja ik vind dat heel leuk. altijd ja, dat, ook, uh, ook. Een beetje creatief alles uit de kast trekken. Maar, maar goed, het is, behalve uh, verkleden hier... trick and er gebeurt niet. En ik denk heel erg zeg, meer dat het meer de internationale gemeenschap is. Die doet, en, en de wat, wat, wat jongeren... Ja. Um, maar Halloween is dus in wezen niet Australisch. Nee, het is niet Australië. We noteren het. Marieke Koets, blijf hangen. Want <laughs> we gaan het zo meteen hebben over hokjes denken. Uh, ja. Maar we, ja, hieruit begrijp ik al dat, uh, dat Australiërs best wel hokjes denken. Wat betreft ja, Halloween in ieder geval. Denk, ja. Blijf hangen. En een petit in China. Goeienacht. Hoe heet je Ja, je geeft daar fietstours uh, onder andere. Uh, mm -hmm. Wordt dat uh, gedaan, Halloween, in, uh, in China? Maar uh, nou in China is China niet zo. Hier in Shanghai is het wel populairder, maar dat komt voornamelijk omdat er, omdat er handel in zit. Al die kroegen en barren en clubs kunnen daar natuurlijk een leuk feestje aan hangen. Ja. Uh, er zijn genoeg Amerikanen om dat dan heel rendabel te laten zijn. Ja, dus dat zijn vooral de buitenlanders die erop afkomen. Ja, ja en dan hebben we natuurlijk de hele Chinezen die ook naar die kroegen en barren gaan, die, uh, die doen dan mee. Maar het is niet, het zit niet de in, zeg maar, van ouder. Is dat sowieso iets uh, Chinees, dat, dat verkleden? Nee. Nee, helemaal niet. Nee, nee. Dus uh, andere nee. verkleedfeestjes wat je in Amsterdam uh, veel hebt, dat heb je daar ook niet? Ja, dat weer wel, maar dat komt me helemaal ingegeven door de ja, Sterker nog, ik ga vanmiddag nog naar een verkleedfeestje. Oh. En als wat, ja. ga, uh, uh, en als wat ga je? O, het thema is out of space, dus iemand heeft toch een zilveren cape liggen en dan raak ik maar eventjes naar zo'n ontzettende groothandel in rare spullen en dan tik ik daar nog wat op kop. Oh ja, en vind je dat leuk om verkleed ergens naartoe te gaan? Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Helemaal omdat het in China gemakkelijk is. Je hebt hier allemaal, uh, je allemaal, kan dit soort pakjes natuurlijk heel goedkoop hier kopen en allemaal op internet bestellen en... En voor jou zijn het altijd voor maar voor die mensen daar is het gewoon uh, een, een, normale, oh, is, <laughs> een normale outfit. Het is een normale, nee. nee, je kan hier echt... Um, ja, het wordt hier allemaal gemaakt, hè, dat soort spul. hetzelfde met kerstspul. Dus al die pakjes, ja. rare uh, dingen, worden hier gemaakt. Dus die kunnen wij hier gewoon direct bestellen. En het is heel goedkoop. Dus dat maakt het heel leuk als zo een kleedfeest Hé, hey, maar je was wel uh, uh, kort geleden naar een uh, club geweest... waar een Halloweenfeest was, toch? Ja, nou die club is eigenlijk één groot Halloween feest aan uh, oh. zich. Oh. Het heet ook Circle En um, dat, is, dat is echt een freak show. Daar lopen dus echt lili-putters over de bar en rare pakken en van die mensen op stelten. Er is één dame, die heeft een soort van ijzeren onderbroek <laughs> aan, en dan staat ze op zichzelf in te zagen met een kettingzaag. Het is echt heel vreemd. En dan ben jij heel normaal met je, met je groene nagellak. Ja, en mijn spijkerbroek. Ja, en dan sta ik dan gewoon naast. Ja, wel leuk. Wel grappig. Ja. ja. Hey, uh, maar uh, Halloween, dat is dus uh, meer iets wat daar gevierd wordt door de, de, de, de mensen, de experts, de mensen die niet uit China komen. Ja, inderdaad. En uh, er wordt getricked en treat in de, in de compounds waar de experts wonen en op de internationale scholen waar de experts zitten. Er ja. wordt aandacht van besteed, maar niet door de Chinezen zelf. Blijf hangen, we gaan het zo meteen hebben over hokjes denken. In hoeverre de Chinezen ja. dat doen. En okay. uh, laat ons luisteren naar wat feiten uh, over Halloween uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. In Ierland, Amerika, Canada en Engeland vierden ze als eerste Halloween. In Duitsland hebben ze tijdens Halloween een apart gebruik. Ze verstoppen dan alle messen uit angst dat geesten deze kunnen gebruiken om hen pijn te doen. De Amerikaanse zangeres Miley Cyrus was een grote bron van inspiratie... voor vele Halloween pakken dit jaar. Zowel Hugh Hefner en zijn vrouw waren verkleed als Robin Thick en Miley. Maar ook Paris Hilton had zichzelf omgetoverd tot de popzangeres. De wereld van Philemon. Wij gaan naar het land van de Halloween, namelijk Amerika. Dit dus is Raymond kranenburg Goedenacht nogmaals. Goedenacht. Uh, Halloween, hoe, hoe groot is dat daar? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, nou, er wordt wel. drie keer van tevoren zijn mensen al bezig met voorbereiding al. Het um, begint met het, uh, natuurlijk het uh, decoreren van je huis. En uh, overal in reclames uh, zie je dingen voorbij komen. Um, je hebt uh, haunted houses overal. En um, uh, dolhoven in maisvelden. Uh, pumpkin patches, uh, dat is het pompoenvelden uh, uh, waar mensen dan een ritje doorheen uh, kunnen nemen. Ja. En dan natuurlijk uiteindelijk feestjes voor het weekend voor... en het weekend na Halloween, als het niet in het weekend valt. Maar het is eigenlijk vergelijkbaar met uh, carnaval voor een Brabander, zeg maar. Oh ja, ja, ja zeker wel. Alleen het duurt natuurlijk maar één dag. In, in Brabant is het drie dagen. Ja. Uh, het, echt, het verkleden is echt wel gefocust op, op één dag of als je naar een feestje gaat. Hoe, hoe ziet jouw uh, Halloweenavond eruit? Um, nou ja goed, we zijn, dit jaar zijn we naar de lokale uh, Farmers Market gegaan. En daar is het heel druk met mensen die allemaal verkleed waren en zo. En voordat ze naar feestjes gaan. En dat, dat was dus wel gezellig. Een Farmers Market? Het... Wat moet we daarbij voorstellen? Een um, Farmers Market is een um, market waar... Het is, het is gewoon een openluchtmarkt waar de lokale boeren zeg maar, hun uh, dingen verkopen... en winkels, uh, kraampjes hebben, um, die, waar ze... Ja, hun dingen verkopen. En dat en is, is elke donderdag hier in het dorp. En daar op die plek vier je Halloween. Wat een merkwaardige plek. Nou ja goed. Het is meer dat mensen... Kijk, op donderdag, donderdag was Halloween. En uh, zelfs op mijn werk was iedereen verkleed. Maar nou, iedereen, uh, uh, ik denk de helft ongeveer was verkleed. Uh, dus mensen verkleedden zich eigenlijk de hele dag. En uh, dan zo'n farmer's market is dus, ja, een leuk iets. Waar mensen natuurlijk toe gaan om wat te eten. En het is donderdagavond. En voordat ze uitgaan uh, en dat soort dingen. Oh, en als dus wat was jij nou verkleed? Uh, nou ja, goed. Ik heb vorige week ook al verteld dat ik een bloedhekel aan verkleden heb. En ik uh, ben dus gewoon naar mijn werk gegaan in een pak. Maar ik heb uh, daaronder een Superman-T-shirt gedragen. En uh, ik was dus gewoon Clark Kent. Dan konden we dus gewoon uh, kleden zoals ik wilde. En ik moest het ah, uit. Ah, ja. zo'n beetje lafjes. Wel een beetje lafjes. <laughs> ja, zo'n zo, zo, Superman-T-shirt kan je ook gewoon uh, op een normale dag aan hebben, toch? Ja, maar het weet je wel, het is er zijn zelfs uh, mensen waren verkleed uh, in gewoon een sports jersey of zo. Uh, gewoon in een, in, een, in een favoriete teams outfit. En dan zegt ze ja, ik en DD van dit sport. Ja, uh, uh, yeah. uh. dat, dat, mensen verkleeden zich uh, soms redelijk lafjes. Maar er zijn ook mensen die een heleboel tijd in steken. En uh, een van mijn collega's, die was de baby van de uh, Hangover 3. <laughs> Bijvoorbeeld. Uh, die had uh, zeg maar iets gemaakt dat hij met een, met een baby. Uh, wat is het, carriage? Wat hij aan had. En hij was dan de baby en had hij een, een hoofd uh, uitgeprint uh, van uh, Zack Gellevenakis, de, de overal speler. Oh die ja, ja. En ook geplakt. Dus oh, dat, dat geplakt. was wel grappig. En dat soort dingen zie je wel vaak voorbij komen. Ja, want Halloween, is, is dat vooral iets wat zich uh, overdag afspeelt? Of is dat net zoals in Nederland ook veel in de nacht? Um, nou, de feestjes natuurlijk zijn, zijn allemaal s'avonds. Uh, ...maar mensen vieren het de hele dag... ...en het uh, trick-or-treaten zelf... ...proberen ze uit veiligheidsoverwegingen... ...toch wel als het mogelijk is... ...in het, in het licht te houden. Ja, maar ben nou, jij nog s'nachts weg af... geweest? Wat zeg je? Ben jij nog s'nachts weg geweest? Voor um, de hele week? Vorige week uh, was mijn, had mijn vrouw had een uh, zombie... Uh, uh, ...wat is het, busride met wat vriendinnen... ...en daarna was er een uh, feestje... ...waar we even naartoe geweest zijn. Um, en voor de rest, heel kort, ja, heel kort. Wat is een zombie bus ride met vriendinnen... Ah, ze waren allemaal verkleed als een zombie. En ze gingen allemaal wine testen. In een of andere bus die ze gehuurd hadden. Maar. Maar, maar als verkleed als zombie wine testen. Ja, de, voor jou is het helemaal heel ja. logisch, maar voor mij. Nou, het is Halloween en uh, ze wilden een thema voor ze. gaan Elk jaar gaan ze met z'n allen gaan Ze huren ze wine tasten, een bus en dan gaan ze wat drinken. En dit keer organiseerden ze het dicht bij Halloween. Dus had de organisatrice die had gezegd, jullie moeten allemaal als een zombie verkleed komen. <laughs> en dus iedereen was verkleed als een zombie. Ik heb een filmpje <laughs> op Facebook, ik kan het wel even linken okay. als je, als je ja, wil. Ja, wat, wat, is je, wat is je Facebook adres? Even kijken nee, ik moet even bij mevrouw kijken. Oh. Uh, nou ja. Nee, maakt niet uit. Ik, ik kan het ook anders wel even doorleggen. Ja, ja. uh, Sharon Weiser-Kranenburg. Oké, oh, okay. ja, anders uh, oh. tw twitter me even. even. Ja, dat is goed. Ik, ik twitter okay. het wel even en dan uh, komt het wel goed. Is goed. Raymond Kranenburg, uh, bedankt tot dusver. Zometeen nog hebben over hokjes denken. Hoe de Amerikanen ja, dus dat doen. Jesler van de ja. der Werf in Bodivia. goeienacht. Dag Spielemon. Uh, je bent enorm sportief, je bent fotomodel, je houdt van een feestje... en je woont vooral met je vriend daar Santa Cruz. Ja, uh, ja. Maar vind je ook Halloween? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, ik sta nog een trill op mijn benen van gisteravond. Oh. Ik heb echt veel te veel gedronken. Want dat <laughs> is eigenlijk het excuus. Hè? Je hebt een feestje, dus je ga je drinken. Ja, ja. En het, uh, in Nederland was ik nooit zo voor Halloween, want ik vond ook maar niks aan om me te verkleden. En, uh, maar ik ben hier best wel ver geworden van Halloween, want het is hier uh, bijna net zo groot als in Amerika. Overal feestjes en uh, alles wat uit de kas getrokken en mensen die doen echt gewoon heel erg hun best om heel leuk uh, voor de dag te komen. Ja. En, en, en hoe zag jij zombies. eruit? Uh, nou ja, ik ben op mijn Nederlandse. Ik had een lange zwarte rok die had ik altijd met de kas liggen en dan gewoon met een hekshoed. Oh. <laughs> ja, een beetje flauw, hè? <laughs> <laughs> maar goed, ik, uh, ik, ik, ik kom toch niet meedoen aan de competitie uh, van het best verklede uh, persoon. Oh, ja. Want er gaan echt mensen die gaan de make-up in. Die zijn verpleegd zombies, die hebben afhaakte ledematen met zich mee, die laten hele pakken naaien. Mm -hmm. Maar, maar, ja. maar, maar het is in, in uh, Zuid-Amerika dus wel populair? Of in ieder geval in Bolivia? Nou, ik weet niet Zuid-Amerika, maar hier in, in Santa Bolivia is het heel populair. Ja, want het is een Amerikaans feest. Het is een Amerikaans feest en uh, het is eigenlijk wel een beetje cool. Want in het principe is Bolivia heilig tegen Amerika. omdat ja, dat van het. is. Maar eigenlijk stiekem vinden ze alles wat er in Amerika gebeurt heel interessant. En proberen ze dat vooral te kopiëren. Ja, en hoe vieren de kinderen het daar eigenlijk? Uh, ook op school verkleed. Ik weet, ik weet het niet echt, want ik heb hier geen kinderen. Maar ik, heb, ik, ik weet het wel van anderen dat, ja, dat hun kinderen dan verkleed naar school te moeten. Oh, ja. Maar het is niet zo dat je achter de deuren gaat. Ten eerste is hier gewoon. Uh, te onveilig om langs de deuren te gaan. Mm, ja. Dus je ziet geen kinderen op straat lopen. Nee, niet zoals bij ons het Sint Maartenfeest. Nee, dat doen ze mm. toch in Amerika, net mm. als met Sint Maarten in Nederland. Ja, ik zit, er, ik zit, er nu over na te denken nu je het vertelt, maar dat, dat we, volgens mij, met Sint Maarten wel, met Halloween ook. Ja, hier achter de Volgens mij in Amerika uh... wel. Ja. ja, ja ik ja. zie het voor dat ja, trick or treat en ja. dan een stoepje of. Uh... Ja. Ja. Nee. Ja, ja. Ja. Ja. Maar daar is het dus gewoon te gevaarlijk. Het zielig voor die kindjes. Ja, maar het is ook gewoon voor, voor de volwassenen een excuus om helemaal gek te doen en uh, keihard te gaan zuipen. Ja, nou, de, duidelijk verhaal. En jij hebt het gedaan. Goed ondergedompeld ja, in even... de Boliviaanse cultuur. Heel belangrijk. Dat zeg, ja, inderdaad. Nee, het was weer een, een fantastische avond. Mooi. Hé, hey, ja. blijf hangen. We gaan het zo meteen hebben over hokjes denken. Ja, tot straks. Ik ga even een lekker plaatje luisteren. Het is eigenlijk het jaar van hem. Farewell, Williams. En uh, ja, als het jouw jaar is, dan word je happy. Filemon. Ja, is toch een lekker plaatje. Uh, we gaan luisteren naar Theo Maasen, die even alle vrouwen in hetzelfde hoekje stopt. met elke uitademing komen er woorden mee. Ja, ja ik weet niet. Ik heb zoiets van. Uh, ja, iedereen heeft gewoon zijn positieve en zijn negatieve pluspunten. Hey, lijkt me wel te gek man, voor jou, die van je werk je beroep hebt kunnen maken. Ja, weet je, en of ik van lekker eten hou. Nee, ik hou van smerig ondergekotst voer Man, die, die, die lulverhalen over, over mensen die ik helemaal niet ken... maar wel strooien met allerlei voornamen. Ja, en René die zei tegen Angelique... Wie is René? Wie is Angelique? Ik weet niet eens hoe jij heet. Ja, Theo Maassen, die stopt even alle vrouwen in hetzelfde hokje... Documentairemaker en uh, homo Tim Den Beste, die wil door zijn documentaire 'Een man weet niet wat hij mist' uh, het hokjesdenken doorbreken. Uh, hij wil dat uh, doen door als homo uh, seks te hebben met een vrouw. Dat doet hij dus in die documentaire. Uh, en dat uh, geeft een ontzettend grappig, uh, leuk, maar ook uh, spannend beeld. Ik heb de documentaire toevallig gezien en hem daarover geïnterviewd. Ik zou zeggen: uh, gaat dat zien. Het is uh, ontzettend interessant. Um, maar dat deed ons afvragen tegelijkertijd. Hoe zit het met hokjes denken in het buitenland? Denkt men daar ook in hokjes? Zijn daar überhaupt hokjes? Marieke Koets in Australië, goeienacht. Hallo. Jij woont daar met je vriend en je bent op zoek naar een baan. Even snel gaat dat ja. met het baan zoeken? Um, het gaat nu wel beter. Ik heb een klus voor drie weken voor oh. een ander modemerk. Dus uh, komen de komende drie weken zit ik in ieder geval onder de pannen. En dan ondertussen uh, door solliciteren ik sta op wat shortlists voor. Uh, andere functies nog. Maar als je al ergens in zit, van het een komt het andere. Ja, ik, ik hoop het. Dat zou wel leuk zijn. Het ja. uh, zou fijn zijn in ieder geval. Hey, jij, jij zit in dat sollicitatieproces. Merk je dan het hokjesdenken? Um, ja, want um, ja, het is me ook wel een paar keer ook verteld. En uh, soms ja, hoor je het een beetje, zeg maar, uh, door, door de zin heen door, tussen de regels door. Um, omdat ik Nederlander ben, uh, dan kennen ze het niet. Uh, mijn werk uh, in Nederland zijn ze niet helemaal bekend mee, met de bedrijven niet. Uh, en dan, ja, dan is het onbekend. Uh, wat wat is de branche waar je in zit voor de mensen die niet uh, elke week luisteren? Uh, ik, ben, ik, ik zit meer in de marketing nu. Ik heb veel marketingcommunicatie gedaan. Uh, in de culturele sector in Nederland. En daarvoor uh, in, in de communicatie in, in voor. Uh, ik heb in Nederland ook nog, ja, dus. Uh. <laughs> dus um, ja, dat zijn allemaal dingen die, die ze niet 1, 2, 3 kennen. Dus dat moet ik nee. allemaal uitleggen. En um, ja, onbekend. En dan gaan ze daar li liever niet mee zitten. Dan hebben ze gewoon liever in Australië. Ja, en dan heb je ook nog eens een andere: handicap, je bent vrouw. Ja, maar dat merk ik, moet ik heel eerlijk zeggen, niet heel erg. Ik, ik zou het niet schrijven als handicap overigens omschrijven. Nee, dat is een uh, grapje. Nee, ik, ik merk, ik, dat, dat moet ik heel eerlijk zeggen, dat merk ik niet uh, heel erg. Maar ik denk dat het ook wel komt, omdat in de marketing en communicatie. Weet uh, je, het is niet een, een, een overwegende mannen uh, of ja, het is geen branche natuurlijk, maar een, uh, werk. Dus ik denk dat, dat het gevecht daar. Niet echt gevoerd worden, maar... Uh, nee. Maar Heb maar je, ja. je, want jij zit in als, als buitenlander daar in, in Australië. Heb je uh, überhaupt het gevoel dat je in een hokje zit? Um, ja, nou ja, ja, ik weet niet. Het, het klinkt bijna een beetje slachtofferig, maar nee, in dat geval niet. Want ze zijn wel geïnteresseerd in uh, wat je hier dan brengt en, en, um, en, en waarom en hoe wat. En, maar ze gaan er dan wel vanuit, nou ja, nu ben je dus in The lucky country. Mm -hmm. um, dus ja, je bent nu een gezegend mensen en dan kan je dus nu. Um, ja, um, ik, het is me vrijdag gezegd, je should Australianize yourself a bit. <laughs> en zeg, nou ik. vertaal ik, dat het is? Even wie ik ben. Wat zeg je? Vertaal dat het is voor de mensen die het. Uh... Nou ja, ik moet meer. Zeg uh, ja, maar een beetje uh, mezelf meer naar Australische standaard, dus mezelf meer Australisch maken dan. Ja. Of, hey. uh, hoe zou er gereageerd worden op zijn documentaire van Tinder en Beste... die als homoseksuele jongens seks gaat hebben met een, met een vrouw? Nou ja, grappig is dat er is hier um, um, een hele grote, en, en ook, <lacht> ik bedoel, ik was ook bijna actief, maar um, um, homo community, gemeenschap. Um, vooral in Sydney. Ja, dus um, van de, de, misschien wel de homo hoofdstad van de wereld, toch? Ja, het is echt. Uh, en, en wij zitten hier vlak bij Newtown, wat, wat echt. Um, Um, ja, echt een, een, een ja, nou ja, homo-central is, zeg maar. Ja. Um, gek genoeg is er nog geen homo-huwelijk. En die, die discussie is wel echt uh, um, ontzettend gaande. Dat nu in de, de staat, uh, in de ACT, daar is het nu, uh, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar het is in ieder geval, uh, um, zeg maar, lokaal, kan, is er dan wel homo-huwelijk mogelijk, maar de federale overheid heeft nu gezegd, nou, dat gaan we toch wel even aanvechten. Via, via het oh, recht. Dat had ik echt niet uh, verwacht van Australië. Nou, heel erg zeg ik dus ook niet. Maar het is dus wel een beetje deze, de overheid die er nu zit. Die, uh, de, de prime minister heeft tijdens de verkiezingen ook gezegd: van, Nou ja, homo-huwelijk, ja, het zal vast wel warm. Maar het is een beetje een trend. Dat uh, wijdt dan dat, dat, dat, dat weer over. Ja. Dat is een beetje meer een trend nu. Dus er zijn nog wel duidelijk hokjes die opengebroken moeten worden ja zeker op dat gebied zeker op yeah. dat gebied en het, uh, het is wel leuk als je het, zeg maar, um, over hoekjes denkt en documentaires Ze hebben hier een documentaire um, gemaakt door een uh, een nederlander of een, een, een, een Schotse nederlander ik weet het precies niet wel um, dat heet Go Back to Where You Came From en dat gaat over mensen die dus um, Um, de reis maken die de um, asielzoekers uh, die naar Australië komen maken. Hier okay. wel bekend als de boat people. En, en daar wordt ook over gedacht: van nou ja, luister is die boat people die springen in een boot. Mm -hmm. Omdat ze gewoon een beetje wat meer geld willen hebben. Ja. En uh, ja, weet je, dat, waarom moet dat hier naar Australië? Waarom moeten wij dat opvangen? Maar vergeet dan wel helemaal wat, wat de reden is dat ze in zo'n krakke Ontzettend interessant over het doorbreken van denken hokjesdenken. Het ja. is een wijze documentaire. Oké, okay. nou ja, we gaan hem opzoeken. Als we hem in Nederland ja. kunnen vinden. Marieke Koets, ontzettend bedankt voor je bijdrage deze nacht. En ja, maar bedankt, hopen dat het, ja, het homo-hokje homo ooit opengebroken wordt. Ja, dat hoop ik ook echt, want dat vind ik wel belangrijk. Dank je wel. Dank je wel. Hoi. Ellen Ho. in China, goedenacht. Hoi. Je hebt daar je eigen fietsbedrijfje in Shanghai. Uh, de Chinezen en, uh, en de hokjes, hoe zit het daarmee? Ja, China is één groot hokje. Een heel groot hokje. Nergens uit. Het is gewoon één groot hokje. Nou ja, um, in hun beleving is het een beetje China tegen de rest van de wereld. Um, of niet per se tegen als een uh, strijdkrachtig iets, maar. Ja, zij zijn China en in China doen we dingen zo en dat begrijp jij toch niet als buitenlander zijnde. Nee. En daar houdt, dan het, daar houdt het dan ook meteen weer op, want als je zo denkt betekent dat ook dat je het niet hoeft uit te leggen. Of dat je dan hoef je je ook niet te verdiepen in andere culturen, want wij zijn China, wij doen het zo. Ja. En dat begrijpen jullie toch nog niet. En voel je zich dan ook superieur? Ja, ja, zeker. Het is niet zo dat ze dat uh, op heel uh, irritante en zichtbare wijze uitdragen, zeg maar. Bijvoorbeeld ze zich zeker als Ja, maar het is natuurlijk ook zo'n groot land. Ja, Waarom zou je, je in andere landen verdiepen? Ja, ik, ik, ik snap het ook, ik snap het ook wel op zeker hoogte. Snap ik het ook zeker wel. En in hun eigen land hebben ze natuurlijk ook heel veel verschillende culturen. Er zijn 52 verschillende Chinese volkeren, die allemaal hele andere culturen en gebruiken hebben. Dus ze zijn, maar, dus, maar, maar ze zijn dan niet echt geïnteresseerd in jou, hoe jij dingen doet, of uh, hoe, hoe jij nou, naar dingen kunnen, kijkt. Nou, verschillende individuen zeg maar vragen. Uh, maar op het moment dat het dan dat we het dan raar beginnen te vinden bijvoorbeeld, dan wordt al heel snel van ja, ja, maar dat kun je ook zo doen, want jij hebt een uh, Ja, gaat ja. het gewoon anders. Dat is echt het standaard antwoord, en dat, dat is best wel eens frustrerend, kan ik je vertellen. Ja, ja, dat lijkt me ook. Want dan wordt het ook moeilijker om contact met mensen te maken. Want een goed contact. Dat... Ja, maar het... Dat, ga, ja, dat, dat heeft toch met interesse op... voor elkaar te maken. Ja, nou ja goed, maar goed, je moet natuurlijk ook... Uh... Kijk, wij kunnen voor de reizen. Dus wij kunnen onze eigen cultuur in andere uh, contexten neerzetten en bekijken. En dat, op dat we gaan nadenken. Ja. En anders ook. Wat ja, zei, ja, zei je? Je viel even maar. weg. Wat zei je op, op het laatst? Ik zei dat wij uh, door reizen kunnen wij... Onze eigen cultuur en andere culturen in andere contexten bekijken en daar een ja. mening over vormen. Nou, als je al je land al niet uit mag. Ja, nee, dan moet dan, uh, dat lastig. Ja, ja. En, en, en dat superieur gevoel dat is waarschijnlijk ook gekomen door het, uh, door het communisme, toch? Uh, ook, ja, dat heeft daar zeker wel zijn wortels in. Ik heb ook wel eens gehoord. Uh, dat ze dat zo vinden dat ze als volk het van de aap uh, afgeëvolueerd zijn. <laughs> en dat, uh, dat ze daarom ja, gewoon het, het meest superieur volk zijn. Dus, ze vinden, dus dan jou, dan weer, uh, uh, ze vinden jou meer aapachtig in vergelijking met hun Nou, ik, ik, ik ben dan <laughs> ook wit, dus ik ben dan wel oké, okay, maar mijn zeer mijn, uh, donkere ex die. Hier <laughs> dat, uh, dat was niet te leuk. Nee, uh, ja, dat, is, dat zijn wel echt gekke en enge gedachten, toch? Ja, nou, dat, normaal ben ik daar ook helemaal niet van... maar het is bij hun in zoverre niet eng... omdat ze er niet echt wat mee doen. Kijk, het is niet nee. zo... Ze vinden dat, daar blijven ze dan bij. Het is niet zo dat een donker iemand hier... Uh, op straat in elkaar geslagen wordt. Of nee. een homoseksueel stel in elkaar op straat geslagen wordt. Dus ze vinden het, maar dat ze handelen er niet naar. Nee, dus dat, ja, dat is nog steeds niet zo heel goed natuurlijk. Maar um, hm. ja, het, is geen, het, is geen, het is niet een bedreigend iets of zo. Nee. Nou, duidelijk verhaal, Ellen... Ja. En uh, een ontzettend fijne week in, uh, in China. Dankjewel, jij ook in Nederland. Gaat het goed met je fietsbedrijfje? Gaat heel goed, dat heeft ook honderd mannetjes precies. Nou, heel goed, heel fijn. Ja. Leuk, leuk om te ja. horen. Ik spreek je snel weer. Ik ook snel, Filemon. Dan gaan we even naar wat feitjes over het hokjesdenken uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Nederland bestaat er een datingsite voor mensen die niet in hokjes denken. Via deze site kan je daten met mensen met een psychische, geestelijke of lichamelijke beperking. De Nederlandse zangeres Anouk werd zelfs op haar Twitter met de dood bedreigd omdat ze tegen Zwarte Piet is. In Nederland vond wetenschapsjournalist Asja ten Broeke dat de Bart Smit folder meisjes en jongens aanmoedigt om in hokjes te denken. De meisjes staan met een plastic strijkijzer of stofzuiger op de foto. En jongens spelen met de auto's. De wereld van Philemon. Wij gaan naar Raymond Gradenburg Die zit in Amerika, in Arroyo Grande. Om precies te zijn, dat ligt in Californië. En hij werkt bij een softwarebedrijfje. Goedenavond. Goedenavond. Uh, de Amerikanen, zijn die een beetje goed in hokjes denken? Uh, nou ja, volgens de grondwet uh, is iedereen gelijk en kan niemand in een hokje gedeeld worden uh, door een eigenschap of wat dan ook. Maar? maar uh, ja, iedereen <laughs> denkt in hokjes. Ik bedoel, er zijn zelfs wetten hier zo die, bijvoorbeeld, um, uh, illegaliteit uh, is, is een redelijk groot probleem. En er zijn dus wetten in Arizona en New Mexico waarin er strenger wordt gecheckt op illegaliteit. En wie worden er dan gecheckt? Alleen de Mexicanen. Ja. Yeah. Uh, en die worden echt meer open, een beetje aangehouden en, en gecheckt of ze, of ze legaal zijn of niet. Mij vragen ze nooit om een blijftsvergunning. Echt nooit. Terwijl jij ook een uh, buitenlander bent, toch? Uh, ja, en ik heb ook een accent en zo. Het is, het is redelijk duidelijk dat ik geen Amerikaan ben. Maar ja, voor mij, uh, ik ben een toerist of ik ben rijk genoeg om niet illegaal te zijn. In dit nee. Zijn er nog meer hokjes die je tegengekomen bent? Uh, nou ja, dus op dit moment is er ook een, een zaak aan de gang uh, in New York, uh, waar een, een zwarte man... Um, bij Barney's, een Barney's hele dure winkel. Mm -hmm. Die had een 300, 350 dollar uh, riem gekocht. En hij wil de winkel uitgaan. En hij heeft gewoon betaald en alles. Maar hij kan zich dat gewoon voorloven. En hij wordt aangehouden door twee. Uh, wat is het van die winkelgastjes uh, met een thee op hun borst? Ja, um, winkelbeveiliging. Ja, in de boeien geslagen. Want er wordt gezegd: dat kan jij toch niet betalen. En dat wordt dus, hij, hij, hij heeft nu de zaak aangeklaagd. Barney, Barney is aangeklaagd. En de New York uh, politie. En dat komt in de krant. En op een gegeven moment, er is nog een meisje. En die zegt van: Ja, ik heb een 250, uh, wat is het, uh, 2500 dollar tas gekocht. En ook ik werd aangehouden. Ze dus zeiden: Ja, dat is vast creditcardfraude. Want jij kan dat toch niet betalen. En dus de Amerikanen denken heel erg in hokjes. Uh, de, ze zeggen van niet, maar het, het is echt wel heel erg. Ja, ja merk je dat ook tegen uh, zwarte Amerikanen? Dat daar. Zwarte Amerikanen, ja, het is wel grappig. Toen ik voor het eerst in Amerika was in 1999, uh, we landden hier en uh, we huurden een auto. En we rijden naar ons hotel in Oakland. En, en uh, op het moment dat we Oakland rijden, zo'n deur op slot. En ik zei, deur op slot? Ja, doe maar op slot. En het was gewoon, ja, je rijdt, een, ik wil niet een ghetto binnen maar, zeggen, maar ja, je rijdt gewoon een, een omgeving binnen waar heel veel zwarte mensen zijn. En waar er dus heel veel carjacking zijn. En uit veiligheidsoverwegingen is dus meteen van, deur op slot. Ja. En ja, dat is dus redelijk een hokje, denk ik, tegen zwarte mensen. Maar het is al minder dan tegen uh, Latino's en dergelijke. Ik denk dat dat meer gezien wordt als, een, als, als het nieuwe probleem. De, de, de zwarte zijn er, maar de Latino's niet komen. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, en uh, heb jij weels, uh, uh, heb je het wel eens met Amerikaanse vrienden gehad over Zwarte Piet? Uh, over Zwarte Piet? Ja, ja nee, absoluut. Ja, we hebben we het vorige week geloof ik een beetje over gehad. Maar uh, in het, het, het is grappig om te zien dat uh, oudere mensen daar veel meer tegen zijn van, oeh, dat kan absoluut niet. Omdat die veel meer de, de vrijheidsstrijd van de, de zwarte mensen hebben gezien in de jaren 20. Oh, ja. ja. Terwijl jonge mensen, die hebben meer zoiets van, oh, hey, wacht even, dat is fout. Maar op het moment dat je het uitleg, uitlegt, dan zeggen ze, oh, het is iets kinderachtigs als de elfjes van, uh, van Santa Class. En ze ja, dat is het. Oh, oké. Okay. Nou, dan is het dus geen probleem. Oh, dus dat is wel een oh, verschil grappig. tussen de nieuwere en de jongere generatie voor zwarte bier. Ja. Hé, hey, en uh, hoe zit het met homoseksualiteit? Uh, ja, hier in... Uh, het is grappig. California wordt wel gezien als, als een van de meest linkse staten in, in de union. Maar uh, wij hebben hier uh, in... Vorige, wat is het? Vorige, twee jaar geleden. Een, een wet is er echt aangenomen... dat het huwelijk tussen een man en een vrouw is. En dat, dat homoseksuelen dus niet mochten trouwen. En ik heb ook echt mensen op mijn werk die echt zeggen van... ja want als we die wet aannemen, dan moet een pastoor, als hij het niet eens is met een, twee homo's trouwen, dan moet hij dat verplicht door de staat toch trouwen. Dus daarom stem ik tegen. En het is echt zo van, ja, wil je als homo echtpaar echt getrouwd worden door een pastoor die jou niet wil trouwen, toch? Ik bedoel, nee. Waarom zij er naartoe gaan? Dus ja, homo's zijn hier, er wordt, het wordt wel meer open tegenwoordig, maar in, in, ja, in het midden van het land is het nog steeds ja, not accepted. Nee, en, en dat een uh, homo een documentaire gaat maken... waarin hij dan weer met een vrouw naar bed gaat? Dat kan je helemaal niet echt voorstellen. Um, dat zou het dat zou goed doen op Fox hier. Ja. <laughs> dat is wel een tv-station wat dat soort dingen uitzendt. Oh, oké, okay, oké. Okay. Want dit is heel progressief. Nou, het, het is grap, ja, maar het is grappig dat Fox aan de ene kant uh, heel erg uh, rechts is. Heel, ze hebben Fox News en dat soort schijnen Dat is echt de meest rechtse nieuws die je kent. Maar dan aan de andere kant heb je ook Fox gewoon de, de, de, de, de, het kanaal... waar ze dus The Simpsons hebben en American Dad en Family Guy en dat soort schijnen. En dan ja. denk je van, ja, dat, dat klopt niet echt met elkaar... maar Fox wil gewoon ja, de grenzen zoeken, lijkt me. Oké, okay, duidelijk verhaal Raymond Kranenburg. En bedankt voor je bijdrage deze nacht. Is, goed, is En ik uh, hoop je snel weer te spreken. Fijne week ja. daar in Amerika. Dan gaan wij naar de allerlaatste, Jessler van der Werf, in Bolivia. Goedenacht. Goedenavond. Model al daar en uh, sportief type, mountainbike daar... en uh, woont uh, samen met je vriend in de hoofdstad van Bolivia. Uh, ja, niet, niet de hoofdstad, alweer oh. de grootste stad. Oh, ik dacht in de hoofdstad. Oh, van... nee, nee, La Paz is de, hoogste, de hoofdstad. En dat is de hoogste hoofdstad ter wereld. Oh, en waar woonde jij? Ja, Santa Cruz, en dat ligt gewoon een beetje in de jungle, op 400 meter. Ja. En uh, dat, dat, dat, dat, dat relaxe sfeertje, dat hangt ja. natuurlijk ook echt in de stad. Oh, leuk, leuk. Ja, daar heb je heel ja. veel van, hè, Santa Cruz? Ja. Ja. <laughs> Hé, hey, uh, maar jij woont waarschijnlijk misschien wel op de hoogste Santa Cruz in de wereld. Nee, ik woon, want Bolivia is een uh, gigantisch groot land. En dus voornamelijk staat het bekend om het Andesgebergte. Mm -hmm. Maar twee derde van het land is zeg maar gewoon uh, een zee, hè, op, op zeeniveau en, en jungle-achtig. oké. Oh, okay. Dus ik woon zeg maar in de stad van de jungle. Oh, oké. Okay. En, daar, en daarom kan je daar ook goed mountainbiken. Ja, precies. Precies. Hey, uh, hoe, hoe erg denken de, uh, de mensen in Bolivia in hokjes... Vreselijk. Het is een en hokje. Je wordt direct word je in een hokje gestopt. Welk hokje zit jij? In het hokje van de modellen? Van de ex-modellen? <laughs> ja. <laughs> nou, ze vinden mij altijd wel een beetje een moeilijke plaats. Want in eerste instantie ja, ben ik gewoon buitenlander. Alleen dan komen ze toch achter dat ik best wel... voor een buitenlander goed ben geïntegreerd. En ik ook heel veel mensen ken. En wel ja, een beetje als een boliviaan uh, mijn gedraag. Mm -hmm. dus, maar dan word ik wel in een, rel een relatief uh, positief hokje gestopt. Oh. In, in, het, in het hokje voel je je wel thuis? Ik voel me hè, ja, wel thuis. Ik vind het niet erg hoor, dat hokjes denken. Zolang ze mij dus is dan maar goed benaderen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen nou, dat natuurlijk echt helemaal niet fijn is. Vertel. Want uh, je wordt hier echt direct ingedeeld in, uh, in uh, waar je vandaan komt. Dus ben je een in Indiaan? Of heb uh, uh, wat, wat voor, je vooral Spaans bloed in je? of uh, ben jij een donker iemand, ben je Chinees... Uh, wat is positief uh, of negatief? negatief maar, Spaans, wat is positief wat, of negatief? Qua, qua, qua Indiaan of Spaans? Uh, nou, een, een, een, een Indiaan is negatief. Oh. Uh, een donker persoon is negatief. Een Aziat is negatief. Uh, wat positief is, is als jij gewoon vooral heel veel Spaans bloed hebt... en als je dan uh, blauwe ogen hebt... en een, een beetje licht gepinte huid... Nou, dan ben je helemaal top. Hoe blanker, hoe beter vinden ze daar? O, ja, ja, ja. Maar dat is, je ziet er wel wat verbetering, hoor. Maar ze, dus, ze delen je ook in... Uh, naar gelang wat je inkomen is. Dus kom je uit een rijke laag, kom je uit een laag laag. Over het algemeen is wel iemand... die uit een lage laag komt. Die, komt, die, die is ook vaak dus... van Indiaanse aspoor, uh, oorsprong. Oh. En uh, ook uh, naar, naar seksel. Ben je homo, ben je hetero? Ja. En wat zijn de vooroordelen... die ze dan van bijvoorbeeld de Indianen hebben? Uh, ja... Ja, echt heel, heel belachelijk, ik durf het daar niet eens op de radio te zeggen, maar dat ze stinken. Oh, sorry. <laughs> ja. ja echt, echt eigenlijk. Het is namelijk zo, ik moet heel eerlijk zeggen, dat ik begrijp waar het vandaan komt. Want indiaanse mensen die, uh, van de hoogland, die dragen allemaal alpakken kleding. Maar ze kouden, uh, dat is die kleding van ja, die prachtige bol, wat ik natuurlijk naar Nederland stuur. Mm -hmm. En dat is heel goed uh, getijd dat, uh, in de kou. Maar die mensen die komen dus allemaal, vooral ook heel veel naar Santa Cruz toe. Omdat hier veel meer werkgelegenheid is. Maar ze blijven al pakkenkleding dragen. Oh. Ja, dat gaat zweten. Ja. En dat gaat stinken. Ah. Maar jij zegt allemaal, maar natuurlijk niet allemaal. Nee. Ontmoet. Veel, veel. Dan zit je weer in het hokje. Maar, ja, ik weet het. Want ik zijn zo... heel goed geïntegreerd. Oh. Want wat, wat, wat, wat zo goed is, in Venezuela zijn ze dus met met, zijn ze gewoon allemaal met elkaar naar bed gegaan. En daardoor zijn die mensen daar heel mooi geworden. Ja, dat klopt. Maar dat is dus ook in Santa Cruz, is het ook zo. Dus het is een hele mooie mengelmoes. En je hebt je ook hele mooie vrouwen rondlopen. Alleen Bolivia is wel het, het land nog met de meeste Indiaanse bevolking. Ik geloof dat 60 of 70 procent is echt nog puur Indiaas. Oh. Hmm. Maar bijvoorbeeld, uh, mijn zwager was hier een aantal jaar geleden op bezoek. En toen uh, had hij uh, een relatie met een uh, geadopteerd meisje, gewoon Nederlands meisje, maar uh, uh, geadopteerd uit uh, Korea. En uh, hij komt hier en een paar mensen die vragen aan hem: van, nou, Wie is je vriendin dan? En heb je een vriendin? Ja, die heb ik. En dus zij laat heel trots op zijn telefoon een foto zien van zijn vriendin. Nou, de reactie. De jongen die zei echt, ik keek dat vies aan. En ja, alsof mijn zwager uh, echt keihard naar beneden was gevallen. Hij zegt, jakkes, ga je met een chino? <laughs> een, een, een, wat, een? Sorry? Een chino, een chino noemen ze dat. Dus alle Aziaten noemen ze chino's. Ah, ja. wat gek. Ja, dat, uh, en een, <laughs> heftig ook wel. Maar ook bijvoorbeeld, uh, uh, ik ken een uh, het hele trieste verhaal van een meisje en een, een jongen. En uh, dat zijn gewoon jeugdjes van elkaar. Het meisje komt uit een iets lagere sociale laag dan de jongen. Die jongen die komt gewoon uit een goede familie. En uh, die kreeg een, een kindje. Maar hij mocht niet met haar trouwen van zijn moeder. Want ze zou hij onterfd worden. En hij is zo stom om inderdaad dus, uh, de, de moeder van zijn kindje te verlaten. En hij is ondertussen nu met een ander meisje getrouwd. Die wel de goedkeuring van zijn moeder had. Uh, en, uh, maar hij houdt eigenlijk ontzettend veel van het meisje die de moeder van zijn kind ook is. Super. En elke keer uh, als, het, uh, als het meisje dus uh, een nieuwe relatie begint, dan uh, zorgt hij ervoor dat het weer uitgaat, want hij wil eigenlijk het meisje voor zichzelf houden. Ja, uh, een, het, een moderne Romeo en Juliet verhaal. Ja, maar het is toch Hechtig. tragisch? Tragisch, tragisch, ja. Hé, hey, Jester ja. van der Werf, ontzettend bedankt voor je verhaal uh, deze nacht. Ja, en de hokjes, Je hebt ze enorm in, uh, in Bolivia. Ja, een, een hele snel. fijne week toegewenst. Dank je. To make that change. We gotta all make the change. My brothers, my sisters, sister, sister, it's time to make this realm a brighter place for the generation to come can find love and peace. What we left them. So I want to tell you over and over again, brothers. Listen, listen, listen to me from the heart. Of the heart. Come on, man. Charles Bradley, where do we go from here? Hierna het programma Nachtbrakers. Normaal gesprek, uh, gepresenteerd door Frank, maar die is op vakantie. En daarom zit Kees hier nu. Ja, dan mag ik het doen. Waar ga ik het over hebben? Um, over uh, pech en ongelukken eigenlijk. En vaak is het dan, dan heb je een pechgevalletje. dan kan je dan vaak wel om lachen en dan, uh, dan los je het weer op. Mm. Maar ik was laatst, dat, dat zou ik zo vertellen, kwam ik thuis. En toen gebeurde er in één keer uh, wat in mijn huis. Uh, op naar het ziekenhuis en alles... Uh, Heftig verhaal. Uh, ja, zeker. Maar uh, achteraf kunnen we er ook wel weer om lachen. En dat is vaak een beetje het idee bij een ongelukje of bij pech. Uh, geef het even wat rust en je lacht er wel om. Maar wat er gebeurt is, dat horen we zo meteen. Zo'n is mooie cliffhanger, toch? Voor na het nieuws. Nachtbrakers Precies. met case. Veel succes en veel plezier vooral. Dank je. En ik kan al bellen. 0800-1121. Dank je wel, Filemon. Tot volgende week.